Dit is Radio Hadsenflats, een programma van de lokale omroep voor. Stel on oh, je ja, aan, man zoekt er toch nog een mij man. Wie denkt er nou, ze vroeg al aan de oeste komt. Bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet kan noten. Nog heb je ze dan begin ik. Door het langs de brooten. Vet hij kunnen winnen, maar een tegenstander misschien wacht toch wat voert. En zo veld tot wat te beleven. Mensen te komen dan naar binnen mensen gewoon. Alsnog te gaan ze wel den hier, dat kan niks geven. Zolang het bieren de café, maar blijven stoot. Bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet kan loten. Toch heb je ze dan. De oh bestel maar, bestel maar, bestel maar Je weet dat ik het niet kan noten. Nog je en dan begin ik De verdeugding langs de brood Wat een lekker ding ben jij En je hebt zo'n lekker kindje. Ik zag goeds morgens in de kroeg ik dacht erover sloeg Wat een lekker ding ben jij En je het zo lekker kentje. Ik zag dus morgens in de kroeg Ik dacht ik achterover sloeg Zie de erover, jij daar op dat lekker mesje staan Wa hissen een verrekkers mooi strak aan Je een lekker ding ben de gei, en je hebt zo lekker keuntje. Ik zag u's morgens in de kroeg. Zeggen wat je bent, wat een lekker ding ben de gei. En je hebt zo lekker keintje. Ik zag morgens in de kroeg. En und auch so wild ich treibe heiß eis geht wie ben ich mit dem gesehen die hausnetz so essen wollen an die Je schloot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 niet zo snel, anders kom je in plussseltrop Wij zakken door, we zullen niet verdorsten En Willem krijgt Marietje, maar andere bij de schouders Dat wordt weer lachen, dat wordt een dolle boel Nee, hey, wel op, laat niet nou maar los! De staat te springen en te hossen De temp staat op zijn kop, de vloerdein mee Maar Rietje jodelt wie kan mij verlossen ja, Straks komt hier het plafond nog naar beneden okay. Wij vieren feest, de dus weg met de malaise Want nu is het tijd voor de kolonese Hollandaise, van hier tot door.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 ik wil afrekenen, wij zakken door, we zullen niet verdorsten En Willem krijgt maar ietsje van achter bij de schouders Dat wordt weer lachen, dat wordt een dolle boel Ja, dat kun je wel zien Wij vieren feest, dus zwemt met de malaise alle muren. Grote voeten, grote voeten. Oh, wat hebben wij je grote voeten jongens, wat een grote. Mijn linkervoet, mijn rechtervoet. Mijn enorme grote grote voeten. Ik heb, heb mijn voeten alle twee een naam gegeven. Een naam? Ja, goeie en open vlakken. Twee keer rijden, grote voeten, grote voeten. Oh, wat hebben wij je grote. Ze laten moeten, oh het is mooi kloten Ze staan steeds op, ze staan steeds op Ze staan steeds bovenop me pot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 Waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? Ja, mien, waar is mijn feestneus? Mijn, waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? Waar is mijn feestneus gebleven? Wat erbij was ik naar het feestje ga. Komt hem als ik ga. Zag hem net nog leggen Ik zag hem net nog leggen in de, de la la. I got Beeld, dus zij deed open heel bedaard. Nog geen seconde later was haar gang gevuld met paard. Er staat Ach, hij eet van alles wat Er zit totaal geen haar meer op mijn buurvrouw's koken Er staat een Heeft u misschien de ruimte voor een paar twee meter lang? U kunt hem komen halen. Radio Hadseflats, een programma van de lokale omroep, Hier hoor. We gaan het feestje nog even door, we zijn zo meteen bij je terug. U heeft al een slimme koelkast, een zelfrijdende auto en een robotstofzuiger. Waarom zou u dan nog zelf een carnavalskraker schrijven? Dit is de Carna Plus 2020. Dankzij het gepatenteerde algoritme scoort u een carnavalshit met succesvolle videoclip in een handomdraai. En als u nu bestelt, krijgt u niet één, niet twee, maar drie minuten gegarandeerd die handjes in de lucht. Bestel vandaag nog en u ontvangt als welkomstgeschenk een gratis 24-delig drankpakket. De Carna Plus 2020. Gekochte carnavalsmachine Hij hey, denkt Of vul op een andere plaat De tekst slaat als een drumstel op een fluit Maar na een meter bier Dan maakt daar niemand niks meer uit En gaan die haai Zak eens even zeggen wat ik nou weer heb gehoord. Zak eens even zeggen wat ze zeggen. Zag eens even zeggen wat er nou weer is gebeurd. Zag is even uit kan leggen. Ik zal het je even zeggen, maar gehet het niet van men. Ik zal het je nog sterker vertellen. Ge weet het hoe ze praten, zak maar zeggen, weet het niet. Het duskemeugde het ook niet te vertellen. Nou, zal ik het maar zeggen dan? Dat komt er, hè? En je gijden die je neemt. Het al gehoord van een die ook alweer Kende gij de dien en de dien Hij woont daar op een oekoliet Dat stadje nog alweer Witte gij van het een en het ander Hij had gij niet gehoord van waar ze zeggen in de stad Het dus kende hij he het houdt niet meenander Dat muisje van mijn broer zijn vriend Zijn zussenkamerad Echt waar? Of... Oh. Heb ik het nou verkeerd gehoord of me ik de naam maar Ik heb het ook maar ergens zullen zeggen Ik zou het echt niet weten, ik wou er zelf niet bij geweest Maar ik zal het toen nog een keer uit gaan leggen Mijn broer, zijn vriend, zijn zus, zijn kamerad, Die heb het ooit gefluisterd in mijn oren Dus hees, hou het veel mondje dicht, je hebt het lief ben want hier mag nooit geen mens meer over horen. Nou, zou begin ik eens zeggen dan, dan komt hij hè. Er ken je geheugen de dieren en de dieren. Erg ge het al hoe van hij ook alweer. Hij kenig de diën en de dieren. Hij woont al op een Oekurita stadje nog alweer. Een witte geil van het een en het ander. Er ken geen geheugen van waar ze zeggen in de straat. Het schermt bij, hij het houdt doe mee een ander De masker van de, de en z'n fiets, zusse zussenkameraad Ho ho ho ho ho, hey, hé, ja? ik ben geen dieren ja. Weet u wel, hij wordt er op de hoek? Opzal, hoe je dat straatje nou toch Jonge, jonge, jonge, Ik ben geen praten over, man Ik had er echt niet op komen hoor Hij gen de gergen, dieren en dieren de de heiligen die geurt van wel ze zeigen in de stad, het dus schijnt de heilige een ander. De masker van een boezemvriend, zijn zus, zijn kameraad. Het dus schijnt de een ander. De masker van een boezemvriend, zijn zus, Hele rare beesten Dat is leuk gekleed, dat was het eerste wat ik dacht Geen lekker kippetje, maar leuk om naar te kijken Maar van dichtbij, nee, dit had ik echt niet verwacht Kon ik die ziek daar helemaal niet meer ontwijken Carnaval in de keuken en de hal Op zolder en toilet Ik heb mijn feestneus opgezet Ik vier het dit jaar thuis Ook achter het fornuis Polonaise op pakket En confetti in mijn bed Ik ben al weken aan het denken Wat trek ik dit jaar aan? Een Toreador of Cowboy of toch als Mexicaan? Misschien wel als een kapper Met een hele strakke koep maar dat lijkt me niet verstandig dat die zijn contact Ik vier carnaval in de keuken en de hal. Op zolder en toilet heb mijn feestjes opgezet. Ik vier het dit jaar thuis, ook achter het fornuis. polonaise op pakket en confetti in mijn bed. De hele dag een masker op, is wel even wennen.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 Het borstenbrood gehamster de schobbeler staat klaar. Op tv kijk ik de optocht van afgelopen jaar. Snacht, zo rond een uur of twee hoor ik muziek. Thuis carnaval is gek, maar geen toet is ook uniek. Ik vier carnaval in de keuken en de hal. Op zolder en toilet, ik heb een feestneus opgezet. Ik vieren dit jaar thuis ook achter het voorhuis bolonesse op pakket. Ik speel op mijn blaastrompet De teststraat is bezet. Doe mij een broodje met kroket. Een mondkapje opgezet. Het feest begint pas net. Met kerst wil ik goed met op naar de maan in een raket. Ik heb mijn handen net ontsmet. Een vaccin of een tablet. De vervaren die gaat net. Er liggen slingers op toilet. En vet die in mijn bed. Vaak zeg ik vrouwtje, lieve ik loop nou vlug. Heel even naar vlug. Hele even na het café ben zo weer terug. Maar daar treffen ik dan jan en.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 Als moest die ik mijn vrouw vertellen gaan Brabantse nachten zijn lang Brabantse nachten zijn lang Ze komen vaak langzaam op gang Ja maar dan, ja maar dan Hang ik s'avonds laat nog aan de bar Dan staat er weer een taxi voor me klaar thuis En ook al ben ik zat Toch krijg ik altijd weer de sleutel in het gat En word ik wakker rond de uur of een, Dan draait de hele wereld om me heen Mijn kop doet pijn, dan denk ik heel terecht Een van die dertig pultjes was waarschijnlijk slecht Rabatse nachten zijn lang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 I'm yeah.